4 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft de goede kant op gaan in de ziekenhuizen, dat zegt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen. Hij ziet zelfs dat het beter gaat dan verwacht. Dat de ontwikkeling gewoon echt de, heel erg de goede kant uit gaat en dat we zelfs voorlopen op die predictielijn. En dat is ook goed nieuws voor mensen die geen corona hebben, maar voor iets anders naar het ziekenhuis moeten. Want er hoeven minder behandelingen te worden uitgesteld. Dit is ontzettend goed nieuws voor de reguliere zorg, want het betekent dat je het versneld weer uh, alle programma's kunt hervatten. Een vrouw die gisteravond in Amsterdam werd beschoten is overleden aan haar verwondingen. De auto van de vrouw van 27 werd gisteravond door meerdere mannen onder vuur genomen. De bijrijder raakte niet gewond. Er is inmiddels één verdachte opgepakt. Vanaf woensdag kan iedereen weer het OV pakken. Tot nu toe was het alleen voor noodzakelijke reizen. Dat wordt afgeschaft. Dat hoort bij de versoepelingen. Ook sportscholen, binnenzwembaren en dierentuinen mogen weer open. In Lelystad is iemand die een bekeuring kreeg ook zijn telefoon kwijtgeraakt. De iPhone lag op het dak van de politieauto die er daarna vandoor reed. De bekeurde belde met een andere telefoon gauw naar de politie... die de kilometers later achterkwam dat de telefoon nog steeds op het dak lag. De iPhone is inmiddels weer terug en doet het nog... Hij zou stoppen met fietsen, maar maakte vorige week toch bekend dat hij weer wedstrijden gaat rijden. Tom de Moulin heeft vandaag voor het eerst tekst en uitleg gegeven over zijn terugkeer in het wielerpeloton. De Olympische Spelen hebben hem overgehaald. Ja, die Spelen kwamen langzaam dichterbij. Ja, en toen ben ik er zo even goed over gaan nadenken. En ik dacht: ja, dit, dit, dit, is, dit is eigenlijk alles wat ik de laatste vijf jaar heb gewild. Ik zou het mezelf nooit verwijten als ik het nu niet geprobeerd zou hebben.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 Twee rijstroken zijn daarom dicht en de vertraging is bijna een half uur vanaf Baren. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ligt rommel op de weg bij knooppunt Velzen. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten en de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 tijdens het tweede uur van uw programma Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben er weer uh, zin in het uh, tweede uur. www.zfm-live.nl. Kijk je live uh, mee. En uh, ben je er al klaar voor? Aankomende dinsdag uh, gaat het beginnen, hè? Het ja, Zonfestival. Ja, maar ik durf met jou een wetje te maken. Nederland zit in de finale. Ja dat, denk, nou, ja, dat denk ik ook, uh, Albert-Jan. Dat denk ik ook, dus... Die weddenschap gaan we niet afsluiten. En straks bij het gedicht van de week... kijken we ook met een knipoog naar het... op handen zijnde Euroversie Songfestival. Ja, we gaan even naar Dames op Blote Voeten. Nederlandse Nederlands groep. Frissel Sizzel. Ja, heel goed. Wat nummer weet ik niet meer. Maar die Blote Voeten Dit was het Songfestival nummer uit 86.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 Everybody Zo hadden we even een mooie blokje op de zaterdagmiddag. Als eerste de voorbereiding voor het Songfestival Aankomende dinsdag gaat het beginnen. Het Zonfestival in Nederland in Rotterdam. Met het publiek. Je hoorde friselslissel op blote voeten. Met Alles heeft een ritme. En erachteraan Oostibisa. En pata pata, pata pata. Albert Jan. En Ozy Bisa was officieel van Mirjam Makeba. Kijk.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 En kan Nieuw-Noord een nog prettiger en veiliger plek wonen om te wonen? Nou ja, er komen nog een heleboel inwoners in Noord bij, hè? Jazeker, ja. Want er, komen, er staan al twee torenflets en er komt nog één bij. Heb ik Weet je eigenlijk wel wanneer uh, die uh, klaar zijn? Nee, geen flauw idee, maar het, het, het, het schiet wel op, moet ik zeggen. Er ja. staan, staan trouwens ook alweer een paar te kopen, dus ook dat, dat, dat, dat kan, dat je iets, iets, uh, iets koopt en dan uh, gelijk weer verkoopt. Ja, dat, ik, uh, dat proberen ze tegen te gaan ja. nu bij uh, de duinwachter.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 get it, hard work, sweat a trip, satisfy your body, your have like blanket, come when I'm calling, what you need is right here darling, all night till the morning, keep your weather on the window when the rain is falling, girl call me up when you wanna get naked Hij hey, is uh, zo leuk deze nieuwe single van de Crisscross Amsterdam, dus met uh, Shaggy en Early in the Morning. Ja vanmorgen begon ook de uh, Beach Clean up, uh, Albert-Jan. Uh.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 En de finish is in de middag bij de spot met mogelijk een pitstop bij Nui. Er wordt voor het uh, goede doel gelopen en dit jaar worden onder andere het Wereld projecten voor een plastic en vrije zee gesteund. Doneren kan op www.cominactiewnf.nl www.cominactie.wnf.nl Goed initiatief van deze twee. Ja zeker, ze, begonnen allebei, uh, ze begonnen allebei uh, individueel en uh, ze hebben elkaar gevonden... En de hele zomer blijft ze ook uh, actief met de beach Cleanup, de Daan dus. En uh, uiteraard ook uh, Steve, beide zijn ze actief daarmee. Nou, goede informatie, zo dadelijk de evenementen, maar eerst Tina Turner.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 Just a waiter in a fancy boy From dawn to late at night he's working hard But when he's dreaming, he dreams the sun is faint Cause it has only pouring rain I remember siestas in the cool, cool shade The fiestas were so hot, the girls so great And memories come, he's feeling kinda strange But soon his luck is gonna change kan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 And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Middag weer heel veel lekkere gouden ouwe op de Zonfords Radio. Zo ook deze van Bonnie M en de Rasputin. En die plaats die is ook opnieuw uitgebracht uh, in een nieuwe versie. En wij draaien inderdaad nog de echte gouden ouwe aan. Uh, of gouden ouwe gesproken. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe platina. En hier is Amerika.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 You see it in my eyes I've been one more correspondent I've been too, too hard to find But it doesn't mean you ain't been on the line Can't make it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 dat je geen geluidsoverlast moet, uh, moet veroorzaken. Nee, maar als je een feestje hebt, uh, albert Young, dan loopt het uh, vanzelf uit de hand. Nou ja, een feestje is nog een, een verjaardagsfeestje. Ik bedoel, uh, prima, maar ook oh, bijvoorbeeld in een appartementcomplex. menig appartementcomplex in Zandvoort mag je, geen, mag je niet barbecueën. Nou, uh, heb je dat wel eens in Zandvoort gezien, dat dat niet gebarbecued werd? Maar goed, in ieder geval... Op een kleine balkon barbecue aan en ja, lekker... Ja, het gebeurt ik, gewoon. Ik, ik, ik, snap het gebeurt. Het, ik snap het wel, maar in ieder geval dat we daarmee op een ja, toch, toch een beschamende tweede plek of derde plek staan, in, landelijk gezien. Dan in verhouding tot het aantal inwoners, dat, dat fronst mij wel de wenkbrauwen. Ja, maar als je een feestje hebt, dan uh, ga je gewoon los. En daar ben ik ook bang voor met het uh, EK voetbal wat eraan gaat komen op, uh, vanaf uh, 11 juni.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 Speciaal voor jou, zullen we maar zeggen. Afrika, zamina, mi, waka, waka, elke, zamina, mi, la, santa de wa, porque es afrika?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 Het uh, EK wat uh, 11 juni begint is ook uh, bekend. Dat is uh, Martin Kerrits met uh, Bono tezamen. En die gaan we morgen draaien bij Zandvoort op zondag. Vandaag nog even die oude uit 2010 van het WK. Uiteraard uh, Shakira in uh, Waka Waka. En dan uh, de speciale Spaanse uitvoering daarvan. Op naar nieuws en weer met Curiosity Kill the Cats in Down to Earth.